In de oorlog ontving hij de hoogste militaire onderscheiding, de militaire willems Hij vluchtte in 1941 naar Londen, waar hij samenwerkte met de verzetsheld Erik Hazelhof-Roelsema. Later werd hij gedropt in Nederland en werd hij de langst dienende geheimagent in bezet Nederland. Donnie de Boroui was 93 jaar oud. In Loon op Zand in Noord-Brabant zijn acht kinderen en twee volwassenen onwel geworden door het vrijkomen van chloorgas in een zwembad in een wellnesscentrum. Drie van hen hadden braakneigingen en irritatie aan de luchtwegen. De overige zeven zijn uit voorzorg met de ambulance meegegaan. Volgens de politie zijn ze goed aanspreekbaar. Waarschijnlijk hebben ze niet veel gas ingeademd. De brandweer is in beschermende kleding het pand in loon op zand ingegaan... en probeert vast te stellen waardoor het chloor is vrijgekomen. Het weer vanavond en vannacht vooral aan de kust wat buien. Minima van rond 8 graden. Morgen bewolkt, geregeld buien met een kleine kans bomweer. Smiddags ook wat zon, het wordt hooguit 16 graden. En de dagen daarna blijft het wisselvallig en fris. Dit was het NOS Show. Te veel zinnen, te veel hoorden draaien en koel. Te veel hoorden, te veel muren, te veel uren, het langzaam. Te veel mensen, te veel draaien, te veel mensen draaien en ermee. Te veel mensen, te veel zinnen. Te verwoorden voor een mens alleen. Mag het licht daar? mag het licht daar? mag het licht uit. Mag het licht, uit? Mag het licht uit? als ik je in mijn armen sluit. Te veel ogen, tranen van verdriet, te veel ogen, te veel vragen, de antwoorden die zijn er niet. Mag het licht daar, mag het licht daar, mag het licht daar, mag het licht uit? What was wrong, oh baby? Wasn't right. the way That's the way.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 106.9 FCFM Zond I'll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 De politie heeft de veiligheidsmaatregelen rond de redactie opgevoerd. Vorig jaar werd er, bij werd er bij het tijdschrift brand gesticht... nadat het de Deense Mohammed Cartoons had gepubliceerd. In Den Haag is zondag de verzetsman en drager van de militaire Willemsorde... Pierre-Louis Baron Donny de Bourouille overleden. In de Tweede Wereldoorlog was hij onder meer lid van het ondergrondse legioen van de oud-frontstrijders. 1941 vluchtte hij naar Londen. Later werd hij gedropt in Nederland... en werd hij de langsdienende geheim agent in het Bezet Nederland... Pierre-Donis de Bougoui was 93 jaar. In Loonopzand in Noord-Brabant zijn acht kinderen en twee volwassenen naar het ziekenhuis gebracht. omdat in het zwembad waar ze waren, gloorgas was vrijgekomen. De kinderen en één volwassene konden na medische controle naar huis. De andere volwassene ligt nog ter controle in het ziekenhuis.